Gert bij het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanjahu heeft op een persconferentie gezegd... dat in de oorlog tegen Hamas een tweede fase is ingegaan. Gisteravond zijn de bombardementen op de Gaza-strook geïntensiveerd... en militairen zijn het Palestijnse gebied binnengetrokken. Netanyahu zei opnieuw dat Hamas moet worden vernietigd... en dat alles op alles moet worden gezet... om de ruim 200 gijzelaars naar huis te laten terugkeren... Eerder vanavond sprak de premier met familieleden van Gijzelaars. De families hebben jou gevraagd... alle Palestijnen en Israëlische gevangenissen vrij te laten... in ruil voor vrijlating van de Gijzelaars. Israël roept zijn diplomaten terug uit Turkije. Aanleiding is de Turkse kritiek op de oorlog tegen Hamas. President Erdogan noemde Israël op een pro-Palestijnse demonstratie... een bezettingsmacht die zich schuldig maakt aan oorlogsmisdaden. Hij herhaalde dat hij Hamas niet beschouwt als een terreurorganisatie... maar als een groep vrijheidsstrijders... De Israëlische VN-ambassadeur zei tegen de Israëlische legerradio... dat Erdogan heeft geprobeerd zijn imago te verbeteren omdat hij een antisemiet blijft. VN-secretaris-generaal Guterres is verbaasd dat Israël de bombardementen in de Gazastrook heeft opgevoerd. De afgelopen dagen groeide volgens Guterres de internationale steun voor een humanitair staakt-het-vuren. Maar in plaats van een gevechtspauze is er volgens hem nu sprake van een ongekende escalatie. Mike Pence wil niet langer president worden van de Verenigde Staten. Hij stapt uit de race voor de Republikeinse kandidatuur. Pence was vicepresident onder Trump. Hij weigerde mee te werken aan pogingen van Trump om alsnog president te worden, ook al had de democraat Biden de verkiezingen gewonnen. Pence zegt dat hij tot zijn besluit is gekomen na veel overleg en gebed. Het weer af en toe zonder een enkele bui. Vanavond vanuit het Zuidwesten regen en een stevige wind. Morgen is droog met geregeld zon. Smiddags opnieuw wisselvallig. En dan gaat het op 15.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 Met DJ Mouse met zijn global house vibes. Ja, een beetje een uh, splaaggeblek. Viertje erbij. Maar gaat het goed komen, denk ik. Straks in het derde uurtje, dan vliegen we echt helemaal naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië, met DJ Cavascelli. En voor nu natuurlijk een hoop lekkere muziek. Vorige week hadden we ADE en daarna zijn we in het vliegtuig gestapt. en hebben we even het warme opgezocht. De 29 graadjes de hele week. Ik zat lekker in een warm landje. hoop inspiratie opgedaan qua muziek en natuurlijk ook op ADE. In deze opening horen we, Bennett doet het heel erg goed. Het is Frans, het is Voorzout du Chemie. Externe technomix, Bennett, hoor je regelmatig voorbij komen in de clubs. En zeker op de festivals heb je dat afgelopen zomer kunnen horen. TVM Zandvoort, de Nightwalk. Onderweg zo meteen. James Stark, Ivan Beck, Zeta Funk en Alfredo Geralt. Maar hier is die de Dwayne Motley met Saturday Night. Is vanavond, vandaag zaterdag en dat betekent stapavond. En ik moet nog heel wat biertjes drinken, want we zijn er nog niet helemaal bij. Want jij ja, kwam uh, vrijdag aan op het vliegveld hier op uh, Schiphol. En ja, dan word je heel triest voor altijd weer. En meteen een snip verkouden. Hier zo voor de Nightwalk. Een hele goede avond. I'm gonna you Stage Saturdays 9 to midnight on your number one C C C FM FM FM. Mario Zanfor live on ZFM. ZFM. Ja, dat was nieuwe muziek van Mark Knight. Green Velvet, James Herb met The Greatest Thing Alive. En daarvoor horen we James Dark met Ivan Beck met uh, He's Alright. De David Pang uh, uh, Extended Remix. Ik weet niet of je het al gehoord hebt, waarschijnlijk wel, want ja, hè. Uh, is bekendgemaakt tijdens Ade. DJ Hardwell, die keert na drie jaar terug met zijn eigen show op Radio 538. Zijn programma Hardwell on Air is vanaf 3 november elke eerste vrijdagnacht van de maand te horen. Dus uh, ja, goed nieuws voor een liefhebber van uh, Hardwell. Maakt goede muziek, dus uh, word je altijd erg vrolijk van. En uh, ik weet niet of je dat ander hebt gehoord. Dat werd ook vorige week bekendgemaakt. Prins Floris, die is te boeken als DJ. Hij heeft een contract getekend bij platenlabel Spinning Records. Dat vertelde de zoon van Prinses Marguerite en Pieter van over afgelopen... Nee, vorige week donderdag. Ik heb vandaag getekend. Vertelde de 48-jarige Floris, die in, een, uh, in het draaienprogramma 538 ook niet weten dat hij januari een nummer gaat uitbrengen. De Prins ziet het draaien nog wel als een uit de hand gelopen hobby. Vertelde hij. Uh, en hij vindt het gewoon leuk. Maar ik ga niet 180 keer per jaar draaien of zo. Ja, het is natuurlijk uh, niet dat hij uh, zo supergoed is. Ja, nou, ik heb hem nog nooit gehoord hoor, maar uh, had ze optreden dat je tijdens uh, ADE Amsterdam Dance Event en op het uh, festival Kings was hij ook geweest. Daarnaast gaf hij vorig jaar een gratis concert in de Psychodome... om uh, zorgmedewerkers te bedanken voor hun inzet tijdens de coronacrisis. Maar ja, eh, waarom krijgt hij zo'n contract? Ja, hij is natuurlijk uh, eh, bekend, bekende Nederlander. Een BN'er noemen ze dat ook zo, als je bij uh, het Koningshuis zit. Maar uh, eh, Prins Floris, dus uh, uh, ook de boeken als uh, DJ. Dus uh, laat maar. Zie, we hebben z'n antwoord. De Nightwalk, terug naar de muziek. zijn Zo en Jimmy Harvey, hoor je nu... Met cocaine. If you want to hang out, you gotta take out cocaine. If to get down, down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 Met I Am Ready, de mouse T Extended Club Mix en daarvoor de Soul Avengers. En Adiva met Musical Freedom, een oud nummer van Adiva in, uh, in, ja, in een nieuw jasje gestoken. Musical Freedom. En zo werd het even tijd voor de party update. Wat voor leuke feesten er allemaal gaan op deze zaterdag. De laatste zaterdag uh, van uh, oktober, en dan zitten we alweer in november. En zoals altijd hebben we het eerste wekelijkse feestje uh, op zaterdagavond in de Scape. Normaal gesproken hebben we dan... Uh, uh, ja, ik wil iedere keer zeggen van... Uh, uh, framebusters, maar zo heette het vroeger. Het is, uh, vanavond uh, is het uh, uh, Halloween Amsterdam in de Scape in Amsterdam. Uh, ja, ik ben even helemaal kwijt uh, hoe, het, uh, hoe het normaal heet. Uh, als moeder het hoort, dan gaat hij helemaal uit zijn stekker, denk ik. Ja, dat heet Brainwash natuurlijk, sorry. Normaal gesproken Brainwash op zaterdag, maar vanavond is het Halloween Amsterdam in, uh, in, uh, in de Escape in Amsterdam. begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. En de line-up is onze eigen Zandvoors-Raymond natuurlijk. En vanavond heeft hij uitgenodigd Jennifer Koek Aline Thiel. En de MC is Heights vanavond dus uh, geen Brainwash, maar wel Halloween Amsterdam in de Escape in Amsterdam. En als we doorlopen komen we bij Club R, dat is vanavond een Throwback. De Halloween Special. Dat begint dan om 11 uur. duurt tot 5 uur in de ochtend in Club Air. En dat is uh, hip hop en R&B. En voor meer informatie afgekorte letters THRWBCK.nl of R.nl. Daar vind je al die informatie. En nog een, uh, een wekeligste feestje. Encore in de Melkweg in Amsterdam. En wat denk je? Ook vanavond is het daar Halloween Special. Het begint om, uh, rond de klok van middernacht. duurt tot 5 uur in de ochtend. In natuurlijk uh, In de Melkweg Ancor Halloween, Halloween Special. En voor meer informatie, check de website uh, aan elkaar geschreven: AncorAmsterdam.nl Amsterdam.nl of Melkweg.nl. En de line-up: Guerrero, Joe El Moreno, Prime en Lee Mills. En het is allemaal hosted bij MC Kama. Vanavond dus In de Melkweg. Een zekelijkse feestje Encore met vanavond het thema Halloween Special. Want ja, het is Halloween hè. Maar als we het toch over Halloween hebben, in de Wester is vanavond ook uh, Amsterdam Halloween 2023. Het begint om 10 uur. Het duurt tot in de vroege uurtjes. En uh, voor meer informatie, uh, check even de website. Aan elkaar geschreven, amsterdamhalloween.nl of westerunie.nl Met onder andere de Party Squad, Benny Rodriguez, Irwan, Rico Green, Lava, Melvi, Mimi Charms. Naar een heleboel. Check gewoon even de website, amsterdamhalloween.nl En uh, ja, we blijven even hangen in Halloween. Vanavond in de Maasilo in Rotterdam. Een stukje rijden, maar dan heb je wel wat. Tot morgenochtend 7 uur ben je welkom. 10 uur gaan de deuren open voor Glow in the Dark... Halloween Special 2023. En uh, dat is onder andere met uh, Dion, Karim Soliman, Maniacs, Mr. Belt and Weasel. Nou, grote veel op te noemen. Check even de website GS.com. Daar vind je al die informatie. Dan gaan we terug naar de muziek, want daarvoor zie ik jij in radio gekluisterd. CFM wordt de Nightwalk, mainstage. Met nu Fred again. Samen met uh, Obum album Met Adore You. So much Nice and clover in my chair, there's no compare I adore you Ooh, I adore you I came first, but you're ahead ahead beyond your years People try, try to find this thing you've always been I adore you Ooh, I adore you Just like a dancer If I had my way Every day would be your parade When you pray or answer You walk through Life just like a dancer If I had my way Every day would be your parade If I had my way every day would be okay. Let When you pray on answer that you want to see Life is like a dance If I had my way every day would be okay. Ooh, I Stonehenge. I'm so stubborn. I'm so proud.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 I want you to get together Together. Put your hands together one time. together one time Vaterdagavond, luistert naar de Nightwalk. Mainstage. Iedere zaterdagavond. zijn we bij. Zometeen vanaf 10 uur DJ Mauser met zijn Global House vibes. En straks in de derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië. Maar de beste van de clubs uit Italië met DJ Caskelli. En zojuist door Florian Picasso met Gravity en dan voor Shaw met Woman of the Ghetto. The Cats and Dogs Beatmix. En zo werd het even tijd voor de Nightwalk Ten. welke plaats zijn er erg populair in de clubs, op de indoor festivals op dit moment. Op de radio en op de streams natuurlijk. Deze week op 10 live on planets met makes met downstream. Op 9 Kashmir en DJ in de remix van Mark, uh, Marco Alice met Brighter Days. Op 8 A Real Free met Feel So Good. Op 7 Proc ⁇ Fish met Everyday People. Op 6 Nick Van Tzuli met All My Mind. Op 5 Peggy Gow, It Goes Like Nana. Op 4 Mark Knight en Green Velvet en James Urpic je straks gehoord met The Greatest Thing Alive. Op 3, Fischer en uh, Attic met Take It Off. Op 2, Mochak met uh, Jealous. En deze week uh, een nieuw nummer hé? Ja, uh, het is uh, Kasim met Love Desire. En die hoor je nu op zand antwoord in de Nightwalk. Kasim met Love Desire. <middels> DJs and more. Nightwalk's Main Stage. Hosted by Mario Zanford. Yeah, just keep on yeah, yeah, yeah, yeah, Just keep on. Tracks in-house, tech house and more. Gabri Venus met Peace. De Kasim Extended Remix. En daarvoor Jorouskit en Alex Fassi met Get Back Together. De Rubber People Remix. Ook een oude gouden klassieker uit de jaren 90. In een nieuw jasje gestoken. En tot zover ook dit uur van de Nightwalk niet getreurd zometeen. Is het tijd voor het nieuws en weer van 10 uur. En dan is het tijd voor DJ Mouse met zijn Global House 5. Dus straks in het derde uurtje... vliegen we helemaal naar Italië met het beste van de club zijn Italië... ...met DJ Cavaschelli. We nog even muziek. Onderweg misschien nog Skrillex en Boy Noise... ...met uh, Fine Day, de Fine Day item. Maar eerst die Hardwell en Nicky Romero... ...futuring uh, Marial met I Wanna Dance. Ik zeg tot zometeen na de break...